Op Schiphol heeft de afgelopen avond brand gewoed in de wc van een trein. De brand was snel geblust, maar de rookontwikkeling was enorm en die rook waaide door tunnels heen, maar ook naar boven naar het stationshal. Na korte tijd kon het treinverkeer weer hervat worden. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt van 8 naar 0 tot 4 graden. Morgen overdag neemt het aantal buien geleidelijk af en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtsuster met Astrid de Jong. 1121 als je um, eens even kijken Rinsen kunt helpen aan een videoband. Of een, uh, een dvdje van de film een maand later. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als je zelf een vraag wilt stellen. Of als je uh, dik wilt vertellen hoe je de watersnoodramp hebt ervaren. Ik weet niet, ja, het is, het is heel lang geleden. Dus uh, je moet echt eventjes uh, terug in de herinnering. Maar meestal begin februari doen me veel mensen dat. Dus waren mensen in de rest van Nederland ook bang... dat heel Nederland zou overstromen? Dat wil dik graag weten en uh, je kunt natuurlijk ook altijd even mailen nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl omroepmax.nl je kunt via Twitter of Facebook ook van jezelf laten horen. En kom gezellig chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Of stuur even een appje. Dat is gratis en dat gaat heel eenvoudig via de NPO Radio 1 app op je mobiele telefoon. Um, volgens mij, oh ja, Sven die wil graag weten waarom online kranten Twitter berichten plaatsen. Krijgen ze daar geld voor van Twitter? Dat wil hij graag weten. 0800 112. En mocht je nog iets kwijt willen over de valse melding bij 112... en hoe je erachter komt wie die melding dan gedaan heeft... dan kun je natuurlijk ook bellen en nieuwe vragen stellen. 0800-1121. Billie Holiday is dit. Met haar uitvoering van de jazzstandard Blue Moon. Blue Moon, you me standing alone.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 Body whisper, please adore me. Nog met zo'n grote zilveren microfoon opgenomen. Blue Moon Billy Holiday was dat. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. Dus uh, maak daar vooral gebruik van. Frans, goedenacht. Goedenacht. Zeg je het eens. Ja. ja, ik had twee dingetjes. Nog even over de slimme meter. Ja. Uh, ik heb het idee dat een hoop mensen denken... als ze er dus een nieuwe meter krijgen met de digitale cijfertjes... dat ze dan een slimme meter hebben. Ja, nou, daar heb je wel een punt. Ja. Want de meter is alleen maar slim als je dus de informatie door kan geven. Ik heb dus zelf ook pas slimme meters gekregen. En ik vind het wel fijn, want dan kan ik dus ook zelf uitlezen... wat ik allemaal verbruik. Maar je kan dat uit laten zetten... En dan moet je gewoon zelf de meterstand weer doorgeven. En dan is de meter niet meer slim. En dan heb je toch een nieuwe meter. Je kunt gewoon de hersens van de slimme meter uitzetten. Ja, en dan heb je dus toch weer een domme meter... ondanks dat hij digitaal is. Ja, hè. Een domme digitale meter is niet hetzelfde als een slimme... Kijk, ik, ik had zo'n flauw vermoeden... maar ik weet dan niet zo goed hoe het zit met de klok en de klepel. Dus ik ben blij dat je het eventjes doorgaf. En dan had ik nog iets... Ja. <tieft> Ik heb op mijn computer de film een maand later staan. Nee! In DVD-formaat. Nee, toch? En dus, dat, uh, dat, uh, in principe mag dat natuurlijk eigenlijk niet. Je mag natuurlijk niet zomaar een uh, de, digitaal... Of zou dat... Uh, ik, weet, ik weet niet of daar nog rechten op rusten. Uh, eerlijk gezegd, uh, toen ik het op... Uh, op de radio hoorde, dan ging ik eerst even kijken... toen dacht ik, oh, dat is handig, Bol.com. Maar er okay. stond bij niet meer leverbaar. Oh, dus worden niet meer, uh, nou dan vinden ze ik... het vast niet erg. Dus dan is het geen concurrentie. Nee. Nou, fijn, Frans. Als je dan eventjes, uh, eventjes aan de telefoon wilt blijven... Dan, mm, ja, uh, zeker wel Ja, want het is, uh, het is, inmiddels is Pieter van der Wielen naar huis... maar dan geef ik je eventjes de, de nachtwaker, Daniel... En die, ja. uh, die geeft jou dan even, want die kan in de aantekeningen weer... dus die, die geeft jou dan eventjes de con contactgegevens... en dan kunnen we kijken of het naar in ze kan. Uh, dan gaat het zeker goed komen. Oh, wat fijn. Nou, Hij heeft wel wat goed nieuws nodig. Dus dat is, komt he dat is heel erg fijn om te horen. Dus uh, ja, zeker gaan we dat oplossen, want we kan het opsturen of wat dan ook. Wow. Dat komt pas wel goed. Geweldig. Als we elkaar kunnen spreken, komt dat goed. Ja, als er nog postregels vergoed moeten worden, dan uh, bel je maar weer. Ja, nou, Dan, dat uh, zal ook wel goed komen. Daar nou. komen we ook wel overheen, hè? <laughs> Geweldig, en ik, Frans. Eh, ja. En ik geniet trouwens van je programma. Dus ah, uh, ga je. zo ja. door. heb ik nog wel even kwijt. Ik vond nu al een mooi telefoontje. Dank je wel, Frans. <laughs> Oké, okay. en tot de volgende keer. En tot de volgende. Dank je. Oké, okay. jouw. Ja, Rijn. Oh, Met Rijn. Hallo, Rijn Mossel. <laughs> hey, ik wou <laat laughs> even een aanvulling op die uh, slimme meter ook nog even, trouwens. Schok me zo in één keer te binnen. Dat is echt niet zo ongevaarlijk als jij denkt hoor. Oh. Want je moet er ook rekening mee houden. Uh, het is natuurlijk een wireless connection die je dan genereert. En dat is bijzonder makkelijk om daarop in te breken. Dus ook de mensen die jij liever niet wilt, die kunnen zo kijken hoeveel stroom jij gebruikt. En die weten dan ook wanneer je op vakantie bent en dergelijke. Oh ja. Dus dan is het ketjubom en hey, mevrouw, uh, als ze is niet thuis Nou, dan gaan we even kijken waar haar ketting van haar... Hè, ga maar door. Ja. Ja. ja. ja. Dus daar wordt ook behoorlijk voor gewaarschuwd. En er, uh, er zitten nog wat meer haak in de ogen aan. Er zijn ook een hele hoop mensen die krijgen een compleet foutieve rekeningen. En dat heeft natuurlijk altijd kinderziektes. En dat zijn al bijzonder wat mensen mee oh. gedupeerd. Gewoon de rekeningen van 500 en nog wat procent hoger dan uh, normaal. En ik heb daar een programma over gezien. Nou, ja, ik, ik werd daar echt uh, voorzichtig door. Ik, en ik hoef ook absoluut niet zo'n ding. Ja, nou, ik heb, het, ik heb er inderdaad, we hebben er hier in het programma ook al een hoop klachten over, uh, over gehoord. Ja. Maar um, nee, ik snap wel mensen dat mensen een beetje een beetje zenuwachtig over worden. Maar we zijn er helemaal uit. Je kunt het gewoon allemaal uitzetten, niks aan de hand ja. en het hoeft niet en het moet niet. Dus uh... gelukkig, ja. ja. En ik denk ook een hele agressieve manier dat ze er gewoon echt doen denken dat dat het moet, dat dat, dat ja. het moet en dat denk bij mij ook al versie op. Ja. Geeft ja, ja. dat gewoon eerlijk en zegt van, geeft mensen dan gewoon een verre keuze? Ja, maar het is net een beetje, oh, soms dan begin ik aan een zin en dan denk ik, deze zin moet ik eigenlijk helemaal niet afmaken. Maar het ja. is soms ook een beetje kip in de eiwit, want wij bij de radio ja. willen ook heel graag dat mensen een ja. DHB-radio gaan ja, kopen. Ja, ja, ja, ja, ja, zodat ja, ja. we straks allemaal, zeg maar, niet degene zijn die van de FM afvallen omdat er geen ruimte meer is. Ja, absoluut, ja, ik begrijp het. Dus ja. het, is, dat, de, je, het is natuurlijk een win-win situatie, anders zou je ja. het niet doen. Maar je moet toch, uh, je moet soms wel een beetje mensen van hun oude gewoontes af uh, overtuigen. En dat doen ze nu met die slimme meters ook. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Of zo. Of zoiets, zo. Ja, waar bel ja. je ook weer over, Rijn? Ik, ik, ik heb een vraagje over persinesappen. Tuurlijk, persinesappen. Ja, bijvoorbeeld, dit het bekende appelzintje. De reclame maakt voor jou niet zoveel uit, dat had ik door. Uh, even kijken, hoor, uh, dat wordt in concentraat aangevoerd oh. naar Nederland. Oh. Dat, dat, dat wordt niet gewoon hier geperst met sinaasappels, want anders krijg je wel een beter product. Oh. <laughs> maar het gaat per concentraat, dat is natuurlijk, dat begrijp ik, dat is volumebeperking, uh, transportkosten, technisch denk ik. Doe de point, ik. Rijn. Ja, ja. maar daar, daar gaat het dus om. Ja. Van, uh, op een gegeven moment moet er natuurlijk vocht aan onttrokken worden. En ja. wat was ik erg benieuwd welk procedé ze daarbij gebruikten. Noemen ze dat door filtering of uh, hoe induceren ze dat? Dus hoe maken ze sinaasappelconcentraat? Ja, juist. For is dat sinaasappel... een woord, sinaasappelconcentraat? Ja, absoluut, waarom niet? Oh. Ja. Nou, ik had het nog nooit gehoord. Maar... Ja, er is zelfs een hele markt, er is zelfs een aandelenhandel, uh, trading places. En oh. frozen orange juice of zoiets. Ja, dat, ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Concentraat. Ja. Het staat genoteerd, Rijn. Hé, dank u wel even, En een fijne nacht. Hetzelfde. Dag, dag. Bye, bye. Neeltje. Goeienacht, Astrid. Hallo, Neeltje. Zeg het eens. Uh, ik had een vraag gesteld aan uw medewerker... of wie het dan ook uh, zijn daar... Uh, ik kijk met enige regelmaat naar opsporing gezocht. Ja. Dat is een televisieprogramma. En dan worden de misdaden behandeld of, uh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, besproken. Ja. En bij de ene vragen ze dan uh, een geldbedrag. Er wordt 10.000 euro uitgeloofd voor enige tips en zo. Ja. Of 5.000. Ja. Maar waarom, waarom zit er een verschil in tussen de ene en de andere? En wie moet dat geld betalen? Zijn dat de mensen die getroffen zijn door die misdrijven of betaald staat dat? Of waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik vind het een goede vraag. Ja, ik vraag me altijd af... Uh, waarom bij de ene misdaad lopen ze zoveel geld uit... en bij de andere ja. maar net zo erg is helemaal niet. Nou ja, misschien dat ze dan bij de ene echt helemaal doodlopen... en bij de andere nog wat mogelijkheden hebben... Echt ja, maar. dat heb ik ook al eens bedacht zomaar. Ja. Maar, maar, be, maar wie dat betaalt, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nee, dat denk wij allemaal samen, maar dat weet ik dus niet. Nou ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Want het kan ook zijn dat uh, betrokkenen of de verzekeringsmaatschappij... of zoiets zegt van, nou ja, we willen zo graag dat dit opgelost wordt. Ja, dat we, is waar. We zetten er wat geld uh, tegenover. Maar goed, de, de, de, de, misschien zeg ik nu weer hele domme dingen... Ah, dat nee, maar ja, Er nog... zijn ja. wel politieagenten die nachtdienst hebben, misschien. Dat wil je het weten. Hè? Heel graag. 0800 1121. Dankjewel, Neeltje. Dankjewel. Goedendag. Hoi. Walter. Ja, ik heb twee antwoorden. Mooi. Of aanvullingen, misschien. Oh. En uh, het eerste is dan over één maand later. Nou ja, we zouden die man natuurlijk uh, eh, graag willen bedienen. En uh, wat dat betreft uh, heeft hij al een fantastisch antwoord gekregen. Maar hij kan het ook meteen bekijken op YouTube. Want als je op YouTube één maand later intoetst... Yeah. dan krijg je op de afspeellijst... dan komt hij meteen bovenaan te staan, de complete oh, ja. film. Nou, ik, ik, zag het al, uh, ik zag het al binnenkomen. Er waren al mensen die dat mailden. Maar dan de, ik denk dan, nou ja, dan is die vast niet handig genoeg in. Maar het, het is dus helemaal niet ingewikkeld. Nee, als okay. hij een uh, internetverbinding heeft... dan kan die gewoon naar YouTube gaan. Via Google en dan YouTube. En dan één maand later en dan, uh, ja, dan heeft hij... Een. Nou, dat scheelt, uh, dat scheelt Frans dan weer verzenden en gedoe. Dus uh, dank je wel nou, daarvoor. Ik denk, ik, ik denk dat hij hem ook graag op DVD wil hebben. We willen hem hebben voor later. Eh, precies, ja. maar mocht hij hoge nood hebben... Ja, dan kan hij nu nog... Eh, het is 1 <laughs> februari, beslot, of ja, 2 nu. 2 inmiddels, dankjewel. ja. Eh, dus uh, als... Uh, nou ja. ja. Dan uh, dat uh, concentraat van uh, vruchtensappen. sappen. ja. Dat vind je eigenlijk in, in bijna alle vruchtendranken van nu. En het klopt dat dat geen vers sinaasappelsap is. Maar hoe en, maken uh, ze dat dan? Dat nou, eigen, ja. volgens mij gaat dat zo: dat dan het uh, originele gepeste sinaasappelsap verhit wordt, en dan, dan gaat dus het, het water eruit. En dan, het, het, het, je kan het een beetje vergelijken met inkoken, misschien. Ja. Yeah. En dan hou je dus de vezels over. En die kun je dan makkelijker natuurlijk vervoeren, omdat dat veel minder ruimte inneemt. En dan wordt het later weer aangelengd met water. En dan heb je dus weer een uh, vruchtensap. En, de, en de, de, de, de, de, de, noemen ze het dan. Nee, dan noemen ze het niet vers vruchtensap. Dit is wat er in dat pak zit dan. Dat is dan wat er in het pak zit. Want ja. vers is het niet. Nee. nee. Niet in de zin van, uh, kijk, als je thuis met een uh, ouderwetse, uh, ja, hoe noem je zo'n ding, waar je sinaasappels in. Uh, een pers, sinaasappelpers? Een sinaasappelpers. <lacht> en vroeger had je dan die glazen dingen. Ja. Eh, dat je ja. dat met de handhand nog kon doen. Nou, dan heb je natuurlijk gewoon echt vers. Uh, ja. Sinaasappelsap. Ja. Maar met die concentraten, volgens mij worden die zo uh, gemaakt. Eerst heb je vers. Ja. En dan ga je dat uh, verhitten. Dat het water eruit is. Dan hou je dus eigenlijk de pulp over. Dat wordt vervoerd. Ja. Op plaats van bestemming wordt dat dan weer aangelengd. En dan heb je dus uh, wat je in een pak sinaasap uh, koopt. We bedenken het ook maar met elkaar, hè? Dat is mijn verklaring. Ja, dan hoeven er geen uh, vrachtwagens vol sinaasappels deze kant op. Nou ja, en dat is dan weer. Uh, milieuvriendelijker? Nou ja, dat vraag ik me dan weer af. Want het moet natuurlijk ook weer. Uh, dat, dat water moet ook verhit worden. kost ook weer één. Nou goed, het is weer een heel ander verhaal. Ja, Dank je wel, Walter. Ja, ja, dat is weer een ander verhaal. Ja. Dan oh. nog uh, een vraag ook. Ja. Kijk, die dingen die verloren gaan. Hè, van bijvoorbeeld mooie films. He, niet meer te krijgen op videoband. Dat is sowieso natuurlijk al, uh, al lang overleden, de videoband. Ook DVD brengen ze niet uit omdat het commercieel niet interessant is. Op de Tweede kun je het niet meer kopen. Nou, zo heb je bijvoorbeeld een hele mooie prachtige serie... Uh, Lipstick on your color... Dat is van Dennis Potter. Dat was een geweldig goede cineast in Engeland. Die voor de televisie prachtige series heeft gemaakt. Cold Lazarus bijvoorbeeld. Waar ga je naartoe singer... met dit verhaal, Walter? Heeft iemand <laughs> nog tips? Want op internet kan ik dat dus ook niet meer vinden. Alleen nog maar kleine clips. Ja. Eh? Of het oeuvre, zo noem ik dat dan van Dennis Potter, of dat nog op een of andere manier... en dan heb ik het dus over de films Singing Detective... Cold oh, Mages, oh, ja. Lipstick on your Collar*, of dat nog verkrijgbaar is... of hoe ik eraan kan komen. En dat geldt nog in grotere mate voor het onvolprezen werk... van een van onze grootste toondichters, Jules de Korte. Dat staat even, uh, even los van Dennis Potter nu, of... Uh... Nou ja, dat is dan een, weer een muzikaal uh, wens. Eh? Uh, Jules de Korte is door uh, Willem Duis, de Nederlandse Schubert genoemd. Die man heeft misschien nog meer liederen als Schubert geschreven. Nou, ik zou wel eens willen weten hoe ik daaraan kan komen. Oké, okay, dus het werk van Jules de Korte en juist. het werk van Dennis Potter, dat zoek je nog. Juist, juist. Nou, dan, uh, dan uh, gaan we gewoon weer verder zoeken. Kijken of er weer Dag. iemand komt met, uh, met goede advies. Oh, goede twee advies, vragen, niet. twee antwoorden. Keurig. Dus ik heb mijn best gedaan, 50-50. Vind ik ook. Goed gewerkt hoor. Dankjewel Walter. Dank je, Astrid. Dag. Dag. Er zijn goede dagen en slechte dagen en zoete dagen en zure. Er zijn dagen bloeiend als rozenhagen en dagen zonder allure. De ene dag is de andere niet, de ene dag brengt een berg verdriet, de andere ademt slechts vrede. Vandaag vereist er een gouden ster En morgen valt die zomaar naar beneden Er zijn drukke dagen en kalme dagen En ruwe dagen en prullen. Er zijn dagen zomaar omweg te dragen en dagen niet om te tilden. De ene dag is de andere niet. De ene is als een levenslied, de ander wil het niet horen. Vandaag is vrede zo ver, zo ver, en morgen wordt de nieuwe hoop geboren. Er zijn lichte dagen en donkere dagen en rechte dagen en schieven. Er zijn dagen dat je slechts hulp kunt vragen en dagen dat je kunt geven. De ene dag is de andere niet, de ene is als het wankelen riet, de andere vast als een baken. Vandaag vernietigt uw mooiste droom en morgen zal van u een koning maar. Het liedje van de dagen van Gilles de Korte was dat. En Walter die vraagt net of iemand weet... waar hij het materiaal van Gilles de Korte terug kan vinden. En het werk van Dennis Potter. En dan heeft hij het dus over de Singing Detective... en Lipstick on Your Color en eigenlijk gewoon het hele oeuvre. 0800 1121 als je hem verder kan en wil helpen. Even kijken wat ik uh, verder nog voor vragen open heb staan. Neeltje die wil graag weten waarom uh, bij opsporing verzocht... de ene keer wel geld wordt uitgeloofd en de andere keer niet. En wie dat dan betaalt... Um, ehm, even kijken. Sven die wil graag weten waarom in online berichten, dus als je de krant leest via internet uh, en het gaat over iets dat op Twitter heeft gestaan, waarom dan ook nog het originele Twitter-bericht erbij wordt gezet. Is dat een deal met Twitter of is het gewoon alleen maar voor de leuk? 0800 1121 als je het weet. En Dick die is op zoek naar herinneringen van mensen... die bijvoorbeeld in Noord-Nederland of Oost-Nederland woonden... ten tijde van de watersnoodramp. Kun je hem verder helpen? 0800-1121. En je kunt natuurlijk, wanneer je maar wil, een vraag stellen... via datzelfde telefoonnummer. Nick, goeiedag. Hé, mijn zin, Hi, zeg het eens, Nick. Hey. Uh, die vijf euro pinnen, dat kan, dat weet ik zeker. Want ik heb het ook wel eens gedaan, vijf euro. Ja, wel, maar wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Ja, toen ik in de schildering zat in ieder geval, weet ik. Maar dat zeggen dat het drie uh, jaar geleden is of zo. Ja, maar dat is, nu kan het echt niet meer. Volgens o, mij... Volgens mij teken. In ieder geval dit jaar al niet meer. Maar daarvoor volgens mij ook al wel een jaar niet. Maar elke bank is anders, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, ik bedoel, nee, nee elke bank nee, heeft nee, nee, eigen regeltjes, hè? Ja, maar ik heb, er, is namelijk, er zijn namelijk van die geldsystemen. En het is gewoon... Heel onpraktisch voor banken om zoveel biljetten in voorraad te moeten hebben. Dus, ja, dus ik, ik, heb, nee, maar ik heb het echt. Ik heb, ik, en ik er probeer. heeft ook niemand gebeld die zeg maar dit jaar. Ja, ga jij dit jaar eens kijken. dit jaar, kijk jij even ja, dit jaar van de is niet al lang. Dus ik week nog even de tijd, meisje. Nee, deze week. Deze week even kijken goed? of jij ergens 5 euro kunt, kunt pinnen. Ja, en dan moet je die 5, ja, 5 euro ook laten horen op de radio. die 5 euro laten horen op de radio? Ja, nou, om het briefje laten horen. <gacht> um, nee, ik ken je wel. wel Uitslag natuurlijk, of het gelukt is. Dat bedoel ja, je. Ja. Ja. ja, is goed. Doe ik wel. Goed, nou, keurig. Dan hebben we een deal, Nick. Ja, is goed geregeld. Spreek je goed. volgende week. <tengt> goed. Maar zo. <gacht> Doeg. Je hebt het wel, hè? 5 euro. Wat zeg je? Je hebt het wel. Ja, nu nog wel. Dus ik ga morgen als ik uh, naar de supermarkt ga, ja. moet even dan een spullen halen zo, en dan ga ik gelijk even naar. 5 euro. Vijf euro's je <laughs> En dan proberen we de Arden AMRO nog. En we hebben de keer proberen. gaan maar ze allemaal... Maar het kan het echt vlug. niet meer. Het kan niet meer. Ja, ah, dan ga ik zuren daar, hoor. Ja. Oh, <laughs> Maak alsjeblieft ja, filmpjes. Ja, nou, tot volgende nee, week, Nick. Ja, Doei. <laughs> Jeroen? Ja, goeiedag. Uh, ik had nog een kleine aanvulling op de Superman. Tenminste, ik weet niet of ik alles gehoord heb van het verhaal... Maar in mijn ogen is het zo dat er een, uh, de maan die gaat niet helemaal cirkelvormig om de, om de aarde heen mm -hmm. en, dat, en dat is dus meer in een ellipsvormige baan, waardoor die dus soms uh, sommige tijden dichter bij de aarde staat en sommige tijden verder. Ja. En volgens mij als je dus op de dichtste punt staat, dat scheelt een 50.000 kilometer, als ik het goed gehoord heb van de weerman, en dan spreken we van een supermaan. Als hij dichter, dus dan staat hij dichter op de aarde, dus dan lijkt hij ook groter. Of, ja, vo wel gezien. Volgens mij is dat ook een beetje zo. Maar volgens mij was dat ook wel ongeveer wat Cor probeerde te zeggen. Dat dacht ik. Maar ik viel er een beetje in, dus ik denk ik wist het niet helemaal zeker voor die meneer. Is ook zo. Nou, ik, ben, ik ben blij dat ik het nog even heb meegekregen, Jeroen. Ik had het niet willen missen. <laughs> helemaal goed. Dank je wel. Doei. Fijn hartje. Doei. Doei. 0800 1121. Je mag nog best bellen over supermanen, blauwe manen en bloedmanen. Maakt het allemaal uit. Maar we willen wel heel graag weten voor Sven... waarom kranten die een online bericht plaatsen... daar de originele Twitterberichten bij zetten. Dat is nog niet beantwoord. Uh, en het valt mij op dat er eigenlijk niemand... een verhaal over de watersnoodramp deelt. Nou is het natuurlijk ook best wel lang geleden. Maar ja... Het, uh, het, het moet nog, uh, er moeten nog mensen zijn die zich herinneren dat ze klein waren of uh, in die tijd en uh, nog weten hoe het, uh, hoe het ging destijds. Toen las je natuurlijk niet op uh, Twitter en op Facebook dat er een overstroming was. Dus hoe ging dat als je in andere delen van Nederland woonde? De watersnoodramp van 1953, zeg ik uit mijn hoofd. 0800 1121. Uh, en Neeltje die wil dus graag weten wie uh, bepaalt... hoeveel uh, beloning er wordt uitgedeeld bij opsporing verzocht en wie betaalt het. Dat zijn de vragen die ik nog heb. Dat zijn er helemaal niet zoveel. Dus als je je iets, uh, iets afvraagt, dan is dit wel het moment... om eventjes te bellen naar 0800-1121. Bijtske? Ja, u spreekt met uh, Bijtske Vos. Hallo, Bijtske. Nu, nu ben ik in Den Haag. Oh. Maar ik woon eigenlijk in Harderijk. Ja. Nu is mijn vraag... ...van als je 112 belt s'nachts... ...als er iemand in nood is die alleen woont... Ja. ...zouden dan de ambulances ook komen... ...of ligt het er ook aan in welke plaats je woont? Als je in een hele grote plaats woont... ...of dat je in een kleinere plaats woont... En dat geldt voor hetzelfde nog, dat is van hetzelfde verhaal, als je de gezondheidsdienst belt, de nachtdienst. Mm. En dan vraag je ook van of ze kunnen langskomen, de, de dokter, die, die dan op dat moment nachtdienst heeft. En uh, de, uh, kunnen, uh, moeten ze dan, kunnen ze dan ook komen of zeggen ze van je moet zelf uh, naar de dokter gaan. En zoek voor dingen wil ik wel weten graag. Maar de, de gezondheidsdienst, want dat, dat weet ik niet zo goed wat u bedoelt. Bedoelt u dan... Ja, dat is eigenlijk dat, dat hier in Den Haag is dat. Want mijn broer die woont dichtbij bij een gezondheidscentrum. Ja. Dan noemen ze dat dan, hè. Er zijn drie doktoren bij elkaar. Hè? Oh, oké. Okay. Je zit dan, dan ja. de prikactie, onder andere. En mensen die één keer in de week naar de dienst gaan... en zoek voor dingen... Maar die hebben ook een nachtdienst. Ja. Maar dan weet ik niet of die auto's ook rijden met doktoren en verpleegsters binnen. Maar zijn die dan ook of, of hoeven die ook niet te komen? Maar, maar als er echt iets uh, haast is. Ja, nee, nou niet meer. Nee. De vorige week was er haast. Oké. Okay. Maar, maar als, als er echt haast is en er is iets aan de hand... en u belt 112, dat is daar dan voor... Ja. dan komt er toch altijd iemand? Ja, nou, dat hoop ik. Nou ja, tenzij u natuurlijk mee, zegt van... ik krijg, ik krijg ik uh, mijn klikgebied niet los. Hè? Wat zegt u? Ik woon in Heiderwijk. Mijn broer ja. woont in Den Haag. Ja. Mijn broer die woont alleen en die was in 1870. In, in en daar heeft hij, hij bloedde heel erg. Ja. De bloeden kon niet stoppen. Heeft die, hij, zegt hij, en toevallig heb ik hem gebeld. We bellen elkaar één of twee keer per week, weet je. Omdat we broer en zus zijn. Er zijn Ach. enige familie nog over. Ja. En toen zegt hij, nou, ik kan het bijna niet laten stoppen. Hij had al geprobeerd, een been omhoog, een ijs erop, een afbinden, et cetera. Hij zegt dan bel ik 112. Ik denk, nou ja, maar ik heb me gauw opgehangen. Ik denk van. Dan kan die verzorgen. En toen heb ik vanuit Harderwijk de gezondheidsdienst gebeld hier ja. in Den Haag. Ja. En toen heb ik ook een hele tijd aan de lijn, want er waren vijf wachtende u, Oh ja, ja. En toen zeiden ze van, toen had ik eindelijk even de gezondheidsdienst voor mijn nachtdienst. En toen zegt ze van, ja, dan moet de persoon zelf aan de lijn komen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Want ik woon in Den Haag, Harderwijk, en ja. ik stel voor mijn broer op. En die woont alleen daar, daar in die, die en die straat, ja. Den Haag. En hij, en hij bloedt heel erg. En achteraf, en, en ze zijn, zowel die 112 figuur zijn niet gekomen. En van de gezondheidsdienst zeiden ze me. En ja, dan moet hij zelf aan de lijn komen. Ja, maar het lijkt me wel... Ik, het denk, lijkt stel, me wel, ja. ik denk stel, dat ja. het gebeurt ook wel, oudere echtparen. Dat, dat de vrouw belt voor de man ja. die daar ergens bewust voor, of daar in huis ligt. Dat het mens zegt van, ja, dan moet hij zelf aan de lijn komen. <laughs> nee, ja, ja, dat denk ik, ik niet. Denk, nee, nee, maar wel... ja, ik maak, ik maak ze geintjes, maar natuurlijk wel uh, ja. erg... Uh, Kinius, dat snap je maar, maar, maar u begrijpt toch ook wel, mevrouw Bijtske, dat ze in in Harderwijk niet kunnen beoordelen hoe het is met nee. iemand in Den Haag. Nee, ik, heb, ik ben hier nu in Den Haag. In mijn oh, u heeft gebeld vanuit het huis. Ja, maar dan, dan moet u toch niet naar Den dan moet u niet naar Harderwijk bellen. Dan moet u heb naar... Ik heb het niet gedaan, ik bel naar u toe. <laughs> ja, ik kan helemaal niks doen natuurlijk. Nee, ik wou alleen weten van ik weet iemand van. Is, is het verplicht dat die 112 komt? En of de gezondheidsdiensten, de nachtdiensten, ook wel uh, buitenwijken draaien? Ja. dat ze zeggen, want ik heb toevallig de, de buurvrouw van mijn broer gesproken, een ja. jongere vrouw. En ze zegt van, meestal bij de, de nachtdiensten zeggen ze, ja dan moet hij zelf zorgen dat hij, dat hij, uh, hij komt bij, bij, bij ons. Ja. Ja. Maar dat kan toch niet, maar, zou je zeggen. Nou ja, imprint... En, en weet u wat het het ergste is? Mijn broer die is flauwgevallen. Nee, bewusteloos geraakt. Ja. En veertien een uur later, de volgende dag... want dit gebeurde s'avonds... Ja. De volgende dag heeft de politie de deur open geramd. En toen hebben ze 112 gebeld... want toen zag ze mijn broer liggen. Ja. En er was, later ben ik hier gekomen... In zijn huis hier in Den Haag. En lag overal bloed. Overal bloed. Maar. maar wat, wat een vreselijk verhaal. Maar bijtske. bijtske, yes. bijtske. Heeft, heeft, heeft uw broer 112 gebeld? Ja. ja. Want later, en die zijn niet later, gekomen. En, en, en ik weet het zeker, want later is hij naar de spoedeisende hulp gebracht. Ja. De volgende dag pas op, midden overdag. Ja. En, uh, en dan hebben ze mij gebeld. Dus uh, zus. En toen zei ze: dus, Van het droe ligt uh, uh, uh, uh, uh, Hoe heet het ook? Wat zei ik net? Spoedeisende hulp. Ja. En dan is hij weer vier, vijf keren uh, vijf uur door de mangel gehaald. Dat ze alles nakeken wat hij had. En toen was hij ook wel een beetje aanstrengbaar geworden. Ah, nou. die eerste dokter of verpleegster van de Spoedeisende hulp die zegt: Ja, dan was hij eerder naar 112 gebeld. Dus hij de wist het was voor de tweede keer. Ik denk, zie wel, dus mijn broer heeft wel gebeld, s'nachts. Ja. En hoe kan het? Ja. Nou, maar ik, ik weet kijk, u... of, of, of de mensen, of de mensen zijn, ik wil dit ding niet verwijten, want dan moet ik beter eerst in het ziekenhuis. Maar het wilde mij omgaan van of je of, of de mensen of de van plaats ook verschilt. Nee, maar, maar, maar ik wil. De, de, de, de, ik... de 112 ambulance altijd moet komen. Maar Buitke, Buitske, Buitske, Dat kunnen ze ook gedacht hebben. Yes. Als er nood is en je belt 112, dan moet er wel een ambulance komen hoor. Ja, maar die is niet geweest? Nee, dus dan moeten u sowieso zou zou u even de moeite moeten nemen om een klacht in te dienen. Ja, maar het heeft natuurlijk geen enkele zin... want mijn broer is overleden. Oh, ook nog? Ja, en je vandaag begraven. Nou, wat een verschrikkelijk verhaal. Ja, ik wist niet dat we in 2018 woonden. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, maar dat is echt waar. Zulke soort stomme verhalen dat heb ik ook wel eens gehoord... voor de televisie, maar dan draai je dat uit. Dan denk je, nou, overdreven, weet je wel. Yeah. Ja, ja. Nou, maar dan, nu begrijp ik. Ik ben van de luisterers. Dus je weet zeker dat ze altijd moeten komen. Nou, als, u, als uw broer echt 112 heeft gebeld. en gezegd: ik bloed en ik kan het niet stoppen. dan moeten ze komen, ja. Want ik heb ook de gezondheidsdienst gebeld. Ik heb zelf ook bloedverdeuners. Mijn broer ook met een heel ander merk. Maar daar heb ik nooit aan gedacht. Maar hij heeft misschien ook niet gezegd aan die ambulance. die 112-figuren dat hij bloedverlunders had. Kijk, want ik heb zelf uh, zowel van mijn dinges uh, als van zijn uh, heb ik gevonden... toen ik hier was, uh, op, de, op de folders van, van uh, dat medicijn, hè? Van, die bloed, van die bloedverlunders. dat als het bloed niet kan stoppen, moet hij zo gauw mogelijk medische hulp inroepen. En ik, ik wist niet wat ik zag dat ik dat las. Nee, maar u heeft ook helemaal dat gelijk. Ik begrijp uw vraag heel goed. Ik heb het niet gezegd hebben. Maar bijtke, maar Ik heb bijtke, eens, bijtke. Weet je dat ik het ook. bijtske? dat ik het niet gezegd heb. Nee, ja, nou, ik snap dit heel goed. Maar bijtke. Ja. Is er iemand bij u of bent u nou nee, helemaal alleen? Ik ben alleen hier in het huis van mijn broer. En er is, er is ook niemand die u even kan bellen? Want het is wel. U zit nu in, in uw eentje met dit hele verhaal. Ja, nee, maar komt om dat komt omdat ik jou nooit bel en ik zit altijd wel met andere vraagjes te yeah. antwoorden. Maar omdat ik dit zo relevant vind, maar je weet zeker dat ze altijd moeten komen. Maar daar Zou is, is 112 voor. Zou je dat ook, uh, ja zouden ze dat niet relevant genoeg gevonden hebben? Nou, we weten natuurlijk niet wat uw broer gezegd heeft. Ja, dat hij de bloeden niet kon stoppen. Ja, nee, dat, dat, dat, toen dat toen lijkt ik me... Ik denk zei, dat u dat wel nog even... Toen ik, toen maar, toen ik Bijtke. Ik zei die van... Ja, ik vind het ja. moet, niet... Ik moet u heel even onderbreken, want ik begrijp het heel goed. Maar ja. um, ik, ik ga u morgen even terugbellen. De, kunt u niet gaan slapen oh, ja? daar? Ja, ik, ja natuurlijk, anders ja. officieerde ik ook van maar meestal ga ik alleen zomers een paar weken naar hem toe, want hij woont niet zo ver van het verhaal. Ja, krachtig. maar nu zit u daar in uw eentje in dat huis. Ja, omdat ik, ja, dat, ik, ik ben ook eh, gekomen. Ja. Vroeger eh, eh, kwam ik af en toe ook wel eens, want we was hij nog in zijn goede dagen, ging die de vierdaagse lopen. En dan, uh, dan was ik hier een paar weken lekker op vakantie in Den Haag, weet je wel. Ja. In zijn huis. Maar nou, daar gaat het dus niet om. En, uh, maar het ging er mij om of het landelijk is, dat ze altijd moeten komen. Ja. Want af, uh, afgelopen augustus, vorig jaar, uh, ben ik gevallen ik bij mij in de tuin. Toevallig was mijn broer twee dagen bij mij in, in Harderwijk... want dat wel vaak oh, om de drie, vier weken. Dan komt hij af en toe even een paar dagen in Harderwijk... om nou, even te kijken en te praten, et cetera. Mm -hmm. En toen was hij gevallen in de tuin. Maar, Buitke, ik ga, ik, bijske, ik ga Afgeke, je heel ik, even onderbreken. Nee, ja ik, ja, ik wil echt uren met je praten. Maar... In Harderwijk kwam die ambulance... in maar, Bijtske, die ik ambulance ik had, had gewoon moeten komen. Maar bijtske, bijtske, bijtske. Ja. Ik ga je morgen even bellen, kijken of ik je nog morgen. verder kan helpen. Ja? Oh. Oh. En op, op de telefoonnummer, wat, weet u wat voor telefoonnummer ik heb? Ja, dat kan allemaal technisch, hè. Ik heb het gewoon hier staan. Oh, hartstikke goed. Ja. Maar, ja, dat is het telefoonnummer van mijn broer, hè? Ja, precies. En heeft u, heeft u een pen en papier bij de hand? Yes. Want ik ga u ook een telefoonnummer... als u nou in uw eentje in dat huis zit... en u ja, voelt zich niet ben fijn. Ja, maar ik ben er niet bang voor. Dan ben ik zo vaak gewend. Ja, van. maar als u nou denkt... ik wil gewoon nog het. even praten. Dan ja, er zonder... vonden zoveel mensen langs. De buren van hem zijn zo hartstikke... Oh, fijn. Er zijn zoveel mensen gesproken... want het was zo'n grote begrafenis. Hij was heel geliefd bij heel veel mensen. Mijn broer, dat wist ik ook niet. Huh? Maar buiten? Yes, Schrijf even op. Gewoon voor ja. de zekerheid. Ja. 0900, dus 0900. Ja, 0900, ja. Ja. En dan 0767. 0767. Als je nou niet kan slapen... Oh, dan is alles. Ja, nee, dat nee, is... acht nummers ja, dat is, een, dat is een stichting waar gewoon mensen zitten als je nog even wilt praten. Want nu ben je nee, hele hebben en ja, houden op de radio helemaal, aan het gooien, wat helemaal niet erg is. Nee, nee maar, maar ik wil helemaal niet praten. Ik heb met zoveel mensen okay. hier over hierover. De, de meeste s mensen snappen het ook niet eigenlijk. Natuurlijk, ah, iedereen snapt toch dat, je, dat dit een verschrikkelijk verhaal is om mee te maken. Ja, ja. ja hoor. Nee, maar ik bedoel me dat het gebeurt bij andere wel. Oh, dat het gebeurd is. Nooit. Ja. Dat is toch altijd zo. Ja. En dan had ik ook nog, of heb ik daar geen tijd meer voor... over die watersnoten? hè? Ja. Dat was een zaterdag op zondag, hè? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd, 1953. Nee, want omdat we dat meegemaakt hebben... de zondagmorgen, ik meen het tenminste... toen gingen we nog als gezin naar de kerk toe... En mijn moeder die had gehoord, want er was nog maar heel weinig dat er ge gezegd werd op de radio. Want nog niemand wist eigenlijk hoe erg het was. Mm -hmm. Had ze gehoord op de radio dat er wat schapen uh, ergens in een weiland waren. En die konden ze er niet afhalen. Ja. Later hebben we nou, wel begrepen dat het gewoon een keer erger was geworden. Ja. Maar toen waren wij kinderen. Mijn broer was hem... Een paar jaar ouder als ik. Maar, eh, dus misschien dat hij er meer vanaf is. Ja. Dat weet ik alleen dat we, dat we toen s'morgens liepen. Dus naar de kerk. En het waaide en het stormde. Dat weet ik nog wel. Maar je was niet en bang. Hebben we later, en toen hebben we later steeds veel berichten voor de radio gehoord natuurlijk. Het leek in eerste instantie alsof er niet heel veel aan de hand was. Ja. Nee, maar dat komt omdat ze... De overheden enzovoort konden het nu bijna niet bereiken. Ja. Er waren natuurlijk ook heel wat telefoons afgesloten. En ja. Ik weet niet wat er met al dat water... En op een gegeven moment werkte er bijna niets meer. Maar dat was dus dat ik... Omdat ik meede ook nog voordat dat ik je belde... Dat... Uh, een vraag gesteld werd of mensen waren die nog iets van niet waren. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is precies wat uh, ik graag wilde horen. Ja. Ja. Hé, hey, Buitke. Yes. Pas je een beetje goed op jezelf? Ja, zeker. Ja? Nu wel. Goed zo. Nee, want ik ben ook heel erg kou in bronzieters. <laughs> en ik had, uh, en ik was, uh, en, en als er iets is, dat had vroeger mijn moeder ook. Maar als er wat is, dan eet ik bijna niet, hè? Nee. Ik ga je morgen bellen. Pas op jezelf. Ja, bedankt voor het vragen. Ja. Ik hoop dat ik nog wel een beetje anoniem blijf, maar dat zien we dan weer. Oh. <laughs> Sterkt, Sterk, Heijtke. Ja. Bedankt. Uh, mevrouw. Hartelijk bedankt voor het aanhoren. Ja. Bye. Dag. ziens. 0800 1121 Corné. Goedemorgen. Nog Goedemorgen gister. Corné. Ik dacht vanochtend, ik heb een serieuze vraag... en ik denk, ik stuur er een mailtje over... en even later denk ik, ik bel maar terug. Maar als ik dit allemaal hoor, dan is mijn cosmetische probleem nog niks. Hè. Het is soms, soms, denk ik ook wel... het ene moment hebben we het over uh, verschrikkelijke uh, nare verhalen... Ja. en het volgende moment gaat het weer over egeltjes en velletjes op de me melk. Maar ja. zo is het zo is leven natuurlijk ook. Ja, ik word er wel even een beetje stil van. Hè. Ik ook, ja. ja. Nou ja, zij gelukkig niet... Nee. Zij, ze heeft een verhaal even kunnen doen. En ik denk dat ze inderdaad nog wel eventjes een hele nare nacht heeft op dit moment. Maar, soms, soms is dat een goede uitdachtblad. Ik heb erover praten of, of dat soort dingen. Maar ja, nou dat hopen we dan maar. Want en, jij, en, jij wilde heel ergens anders over praten. Ja. Ja, als, je mij, als, je, als je mij vraagt, hoor, dan, dan, dan is het echt iets heel anders, ja. Nou, laten we gewoon schakelen. Vertel. Oké, okay, nou, ik heb een dochter van twaalf en die heeft een hele mooie fiets. Ja. En die is zo lekker bij de hand om met daar een uh, ginschoenen tegen die uh, zadelstang aan uh, te, te, te rijden en te rachen en dat soort dingen. En de slot heeft hem wel eens aangehangen. Hoe krijg je dat soort rare strepen eraf? Wacht even, waar zitten nou strepen op? Op de, de stang van je zadel. Dus die, die van je trap af, als naar je zadel gaat, daar zit nog wel eens met de voeten tegenaan. En die zit helemaal onder de zwarte vlekken nou. Oh, daar. Ja. En dat zijn, dat, zijn, dat zijn vlekken van de schoenen, dus rubber ja. of zo. Ja. Dus, Geen ja, als je, Nee, als je, als je, als je op je, je, je laminaatvloer of zo, de verkeerde uitgeleid ja. is verkeerd uitgeleid, heb je die streep. Hoe krijg je dat weg. Maar dan vanaf uh, uh, lak. Dus niet van een laminaatvloer, maar van een, uh, een lak van een fiets. Ja. Het Echt... heeft een hele mooie lichtblauwe fiets. Ja. Ja, en uh, die zitten, het, het lijkt net een, een zebra aan voor worden. Nou, ik, ik zeg uh, gewoon met een schuursponsje. Ja, maar dan uh, als je dat te hard doet, is je lak weg en dan gaat het ze <laughs> ga een heel andere streep op de fiets. Het nou, is ja. inderdaad een overgang, maar ze, dit is, zo, zo is het leven. Dus ik hoop dat ja. er inderdaad mensen zijn die daar iets zinnigs op hebben. Dus ja. rubben van de schoenen op de lak van de fiets. 0800-1121. Hoe heet je okay. dochter? Zoë. Zoe. Ja. ja. Kunnen we met de schoenen van Zoey misschien eventjes ter, praak, ter sprake brengen? We gaan op zoek, Cornee. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Doei. Hoi. Kees. Ja, daar is hij. Hoi, hey Kees. Ik hoorde net van uh, die, die, die, die uh, storm, hè? Ja, de watersnoodramp. Ja. ja ik moet hier nog een, een boek hebben leggen van de ramp, maar ik kan het nou niet vinden. Maar oh. Die, uh, ik fietste naar een vriendje. Dus het zou best een dezelfde dag geweest zijn van de lagere school. En dat was van Doorn naar Langbroek. En daar kon ik praktisch niet tegen de wind op komen. Mhm, mm ja. Uh, en waar, waar, waar liggen Doorn en Langbroek? Want dat hoor ik te weten natuurlijk. Maar... Nou, als je Doorn hebt, dat, dat is de lijn Utrecht-Arnhem. oh daar, ja. Twintig kilometer ja. onder Utrecht. Ja, en de, daar was het heel erg gewend, maar toen wist je nog niet... dat ondertussen uh, mensen op het dak van hun huis zaten te hopen dat ze gered werden. Nee, maar ik moest wel op de, op de pedalen staan om er te komen. Ja. ja, ja, ja, ja. Weet ik nog wel. Maar nou iets anders. Ja. Ik, uh, ik heb vreselijk respect voor je geduld... Dat je niet zegt van God. Vrienden, als er zo eentje tussen zit. Ja. Mm, yeah. Ik ben uh, 18 jaar Revalidatie. en ik ben de laatste 12 jaar technisch assistent uit van Prof. Bakker geweest. Ja. Yeah. En die. daar uh, had ik ook mijn eigen patiënten. Yeah. En dan, dan leerde hij wel rustiger te worden. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, ik had een halve lesie. En dat was een goede vriend van me. En met storingen kwam ik natuurlijk op de meest onmogelijke tijden daar. Ja in de nacht, hè? Ja. En dan... Uh, ja, en... Uh, nou, op een gegeven moment een hele goede vriend van me. En uh, hij... Uh, ik kom... Uh, op een gegeven moment kom ik boven. Dat was een hoofd. Die hebben ze later ook uh, zuster gemaakt op een andere afdeling. Super christelijk, maar gek op precieze kwesties, hè? mm En -hmm. Dat zijn idee specialisten of... Uh, hoe heet het? Is, yes. Ja? Die mentaliteit zit erachter dan, hè? Was okay. ook niet te handhaven daar. <laughs> maar goed, dat was duidelijk, want ik zag ze later als verpleegster op een andere afdeling lopen. Ja, ja, ja. ja. En die, uh... Maar in elk geval, ik kom daarbij en ik zou dus de recovery leeghalen om hem te verbouwen. Ja. En bij hoog en bij laag, ik moest en ik zou er nog apparatuur aan de wand zetten voor er. En het liep erg hoog op. Uh, <laughs> ik, heb, uh, ik heb beneden een dwarslezen liggen er ook naartoe, ja? Ja. Die zeggen dat, uh, dat spul in die recovery, dat komt wel als het ver is. Ja. En, uh, nou, uh, maar dan had je in de tussentijd, was er zo hoog opgelopen, dat er een verkeerde prop in het keelgat zat, hè? Dat er wie, waar, wat? Dat er een verkeerde prop in het keelgat zat. Oh, oké. Okay. Dus ik kom halfweg op de eerste verdieping over. Je moet wel op een gegeven moment naar een punt, hè? Ja en, ja, en dan kom ik uh, bij hem binnen. Ja. Want um, dus, eh, uh, ik stap erin. En wat hij nooit deed, hij begon te zeuren. Ja. En dat staat natuurlijk net verkeerd, dus ik zeg: God vergeet mijn kerel, ik zet een te zei ik. lijkt me zo'n wijf. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja. Ja? <laughs> ja, dat zei jij, ja. Dat zei ik. Ja. En ik maak een plas en zo de kamer uit, hè. Ja. En uh, de dag erop moest ik... Ik heb met mijn 45 ste elektrotechniek nog gehad met 9, 9, 18. Kees. En die... Uh, <lacht> dus ja, ik begrijp je. Maar ik... Uh, toen... Uh, ja, nou breng ik me eigenlijk van mijn apropos af. Ja, begin nog een keer opnieuw. Nee, maar ik kwam... <lacht> uit bij die ja. man. Ja. En uh, toen moest ik dus de andere dag naar school. Ja. Dus het was op een woensdag. En de... Hoe heet het? Dan ga ik vrijdags... Moest ik de dag van het weekend opmaken, van het vorige weekend. aan schreven met de kerst veel dag. Dus uh, ik kom daaruit. Ja. En uh, Toen ging ik mijn vakantie in, dus ik ben niet meer terug geweest. Nee. En de volgende week woensdag zeg ik tegen mijn moeder... ik ga even bij die makker kijken. Ja. Dus ik blaas de bult op en uh, ik loop zijn kamer in. is uh, een zuchter aan het sponsen. Bed leeg, schoongemaakt. Oh. Uh, ik denk, die is naar een afdeling gegaan, hè? Dus ik zei, waar is die? Dat zei jij, we weten. Oh. Ik zei, nou, ik zei, kind, ik weet niks, ik ben met vakantie. Oh, nou het gedachte jij ook niet meer kwam. En die lag er al dertig jaar. En er komt er geen familie meer, hè? Nee. En, en was hij blij dat ik s'nachts een keer kwam. Dan zei ik, hij is nog te Ja, yeah. ja. <laughs> het zijn ook maatschappijen op zich, hè? En, uh, dus, nou, het was een hele goede vriend. Ik maakte alles voor hem. En toen, die, uh, toen kwam ik erin en toen zei ze, uh, Oh, hij had gedacht dat hij ook niet meer kwam. En toen is de pols al afgesneden, denk ik. Oh, jeetje. Een halve lezing, hè. Kijk, en dan is de vakantie niet meer nodig, hè. Ach, Kees. En dan denk ik bij mijn eigen van, god, doe die wat ik nou... He? ik mijn eigen maar ingehouden, hè. Nee, joh, dat kun je zelf nooit kwalijk nemen, hè, dat soort dingen. Ik had een heel lief meisje, en die uh, daar liggen van de jaren 30, een hele hoge lezing. En uh, de hek zaten er s'nachts, want ik schreef nooit geen overuren. En uh, heb ik daar nog een, uh, hoe heet het? een lampje boven het bed gemaakt dat ze lezen kon. Toen kwam ik de achterdeur uit en dan zie ik de wagen van mijn chef... in de werkplaats staan, in het licht. Dus ik loop eromheen en ik kom erin en ik zei... 'Kobus, ben jij een je. Niks. Helemaal niks. Ik Kees. denk, nou, die zit onder de vloer. Kees. En vind ik elkaar toch niet. Kees. Ja. Ik snap het wel, maar ik, de, ik zou op zich... Ik uren met iedereen willen praten, maar ik moet wel in de gaten houden dat we een programma met vragen en antwoorden aan het maken zijn. Ja, maar goed, in elk geval, nee. ik, ik heb hem dus uit de wc gehaald met zeven hartattakken. Ik begrijp het. En dan komen de draontjes. Ja. Ja, en toen werd de directeur hem uitgespeeld in, op de hartbewaking en Kees? zei... Dat die, uh, Kees, Kees... Ja, ja nee, het spijt me echt heel erg. Ik vind het heel vervelend. Want ik heb natuurlijk net ook uitgebreid met Bijtke gesproken... en ik zou ook best naar jouw verhalen willen luisteren. Oh, maar we maken het... een programma met vragen en antwoorden. Maar mag ik jou ook even voor de zekerheid... want het lijkt me ook niet niks wat er bij jou nou allemaal naar boven komt... Ja? even dat nummer geven. Als jij nou straks denkt van... ik wil toch nog even met iemand praten, dat je even dat nee. andere nummer belt. Ik ben aan het schrijven, want ze hebben me voor 2,5 ton opgelicht. Dus ik heb niks meer. Ja, dus ik ben dat hmm. geschiedenis aan het schrijven. Ja. Dat 80 bladzijden. Dus jij zegt. Maar schrijf het even, schrijf voor de zekerheid even dat nummer op. Want als je nou denkt van ik wil toch even mijn verhaal kwijt, dan kun je dat bellen. Ja, maar nee, laat me zitten, dat doe ik toch niet? Nee. Nee. Ik nou. Wapen mij eigenlijk daartegen. Oké, okay. nou hou je taai, Kees. Maar ik vind het toch knap van je je de... <laughs> Kees, ik moet echt afronden. Maar ik dank je hartelijk. Maar dan snap je hoe ik kort iets geen kan, hè? Ja. ja. nog geluk. Ja. Jij ook, Kees. Heel veel geluk. Ja. Goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121. En als er nou mensen zitten te luisteren die denken van... ach, ik heb ook nog zoveel herinneringen die me dwars zitten... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je ook graag even wilt bellen. Maar dit is een programma met vragen en antwoorden. En als je echt even met iemand wil praten, echt je hart even wil luchten echt even wat aandacht nodig heb van gewoon één iemand die naar je luistert, dan kun je sensor bellen. Is daar daar zitten mensen speciaal daarvoor en dat is 0900 0767, dus 0900 0767. En bel mij vooral als je rondloopt met een vraag waar je wel een antwoord op zou willen horen. Dat kan via 0800 1121. En als je bijvoorbeeld Walter kunt helpen aan uh, materiaal van uh, Dennis Potter, dus dan gaat het over bijvoorbeeld de serie Singing Detective of uh, Lipstick on Your Collar of materiaal van Shield de Korte, want daar is hij naar op zoek. En misschien kun je een Neeltje vertellen waarom bij opsporing verzocht soms geld wordt uitgeloofd en soms ook weer niet. En wie betaalt dat dan? Misschien kun je Sven uitleggen waarom bij een online krantenbericht... dus een krantenbericht op internet, uh, Twitterberichten worden gezet. En misschien uh, kun je Corné vertellen hoe hij de vlekken van de zolen... van zijn dochter haar schoenen op de fiets eraf kan krijgen. Heel andere onderwerpen. 0800-1121. Johanna? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het eens Johanna. Ik vraag mij af waarom dat er als een man gehuwd is... in zijn paspoort niet genoteerd krijgt met wie dat hij gehuwd is... en als een vrouw gehuwd is in het paspoort de naam van de man vermeld krijgt. Ja. Dat heeft de overheid beslist. Dat is eigenlijk best heel ouderwets, hè? Nou, het is discriminatie. Ja, dat is het ook. Het is onderscheid maken tussen man en vrouw, dat is best vreemd. Ja, en waarom staat dat bij de man er niet in? Nee, dat zou eigenlijk natuurlijk wel moeten. Of nou, dus... bij alle twee wel, of bij geen van beiden. Nou, zo, dat, dat ben ik nou helemaal met je eens. Je, bent, je hebt helemaal gelijk. Dat, dat Ach, zou eigenlijk... nou ja Van vroeger, van vroeger uit was, werd er natuurlijk anders tegen aangekeken. Maar nu is het natuurlijk... Uh, tegenwoordig willen we steeds meer naar de gelijkheid toe. Dus dan zou dat ook aangepast moeten worden. Zou iemand zich daar al druk om maken? Nou, bijna niemand. Hmm. 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Johanna. Dank je wel, hè? Jij ook, bedankt. Uh, Goeiedag, Dag. Ed... Goeienacht. nacht. Dat is... Ja. ja. ja ik, ik heb een vraag omtrent de inflatie. Ja. Uh, zeg maar. Uh, ja, ik ben nou uh, ja, ik ben nou, uh, bijna assiste, zeg maar. En toen ik pas was, zeg maar, toen was het voor uh, moeiteloos. Alleen brood op de plank verdienen. Daar kwam mijn hele gezin. Die konden van eitjes begonnen Daar konden wel alles van. En dan had je praat ik gewoon over het modaal inkomen. Ja. Jan modaal. Ja. Nu kan Jan Montal niet meer alleen verdienen. En dat heeft, uh, dat heeft dus dan te maken... dat dus de inflatie die gaat sneller... dan de, dan de stijgingen van de lonen. Ja. Nou is mijn vraag... wie of wat bepaalt dus... Uh, uh, de inflatie eigenlijk? Wat beïnvloedt wat, wat uh, be ja, be eigenlijk de, de inflatie? Waarom, waarom krijgen we het steeds armer? Oh, heerlijk. We krijgen straks een basislesje economie. Want dit is natuurlijk gewoon uitleg... Hoe inflatie werkt en hoe het, het overeenkomen van de loonstijging tot stand komt. 0800 1121, zuster, een programma van Max.